Dick Hark met het NOS Journaal. De Nationale Recherche heeft huiszoeking gedaan bij daarbij is het prominent lid Harry S. aangehouden. Hebben bronnen tegenover de NOS bevestigd. Edouard wil nog niet zeggen waarvan S. wordt verdacht. De huiszoekingen waren niet gericht op de Hells Angels als organisatie. Post en L richten banenbedrijven op om postbodes aan nieuw werk te helpen. Binnen de komende twee jaar worden 300 bestelkantoren gesloten, waardoor duizenden postbodes hun baan verliezen. Met de oprichting van het banenbedrijf vervult Post en L een toezegging om het aantal gedwongen ontslagen te beperken. PvdA-leider Cohen neemt de kritiek van PvdA-voorzitter Ploemen op zijn functioneren als partijleider ter harte. Ploemen, die volgend jaar vertrekt, vindt dat Cohen te weinig zichtbaar is in de partij. PvdA-leider zegt dat dat wel meevalt, maar volgens hem is het de taak van de partijvoorzitter om kritisch te zijn als dat nodig is. Tweede Kamerleden van de Partij van de Arbeid en Eerste Kamerfractievoorzitter Bart zijn het niets met de kritiek van Ploemen eens. De Frans-Belgische bank Dexia dreigt het eerste slachtoffer te worden van de Griekse schuldencrisis. De bank moet voor de tweede keer in drie jaar door de Franse en Belgische staat overeind worden gehouden. De bank heeft al maanden problemen en had al de helft van zijn beurswaarde verloren. Dexia heeft voor 3,4 miljard euro aan Griekse staatsleningen. Dat is net zoveel als alle Nederlandse banken samen. Minister De Jager wil geen onderpand voor de leningen aan Griekenland. Volgens hem zijn de voorwaarden te onaantrekkelijk. Gisteravond spraken de Europese ministers van financiën af dat Finland en ook andere Eurolanden zo'n onderpand kunnen krijgen. Finland krijgt honderden miljoenen euro's aan nieuwe Griekse staatsobligaties. In ruil moet Finland veel eerder geld in het noodfonds stoppen, wat volgens De Jager een fors renteverlies is. Het weer nog bewolkt en vanmiddag hier en daar wat regen of motregen. Het wordt 17 graden op de Wadden en een gaat of 20 in Limburg. Morgen wisselen bewolkt, kans op een bui. Het wordt dan 19 graden. En vanaf donderdag herfst met veel regen, veel wind en ongeveer 16 graden. Dit was het NMH Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen recht van mijn overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Dat is het geval op de A58 Eindhoven-Breda tussen Eindhoven en Knopente Baars. En op de A1 Amsterdam-Hengelo tussen de Knopente Hoevelaken en Beekbergen. Tot zover de verkeersinformatie.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 No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 is in session and it's time to review certain ladies who gave their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 Let's give the credit, but the credit is due Lynn Collins, she got soul Millie you no, she got too much soul Gladys Knight, yeah, she's got it. Jocelyn Brown, she got the power of her soul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 te naambaar van de zon schijnt, dus pak je radio, Ben naar het strand en zet hem op 106.9, 106.9, ZFM, 24 uur per dag hete zomerhits.